Middernacht, het is zondag 29 april. Eva de Jong met het NOS-journaal.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 De schrijfster van Harry Potter, J.K. Rowling, zag haar vermogen stijgen tot 690 miljoen euro, waarmee ze op de 148ste plaats staat van de lijst van de rijkste Britten. In een ziekenhuis in Hoorn is striptekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend door zijn sportcaricaturen in de uitzendingen van Studio Sport en door Appy Happy, een dagelijkse voetbalstrip in een aantal kranten. Dick Bruinestein was 84 jaar. Het themapark Avio Droom heeft de eerste dag na de heropening ruim duizend bezoekers getrokken. Volgens een woordvoerder van het luchtvaartpark was de opkomst boven verwachting. De bezoekersaantallen van Avio Droom in Lelystad vielen de laatste jaren tegen. In november ging het park failliet. Vorige maand kreeg Avio Droom een nieuwe eigenaar die ruim 5 miljoen in het park investeert. Voetbalclub Heerenveen heeft nog steeds uitzicht op plaatsing voor de voorrondes van de Champions League. De Friesen wonnen met 4-2 van Heracles en staan nu gedeeld tweede met AZ en Feyenoord, maar met één wedstrijd meer gespeeld. Vitesse heeft zich verzekerd van de play-offs door met 3-2 van Excelsior te winnen. Utrecht door thuis met 3-1 van NAC. En VVV Venlo won met 2-1 van ADO Den Haag. ADO-verdediger Omeru leverde in die wedstrijd een unieke prestatie... door binnen vier minuten een doelpunt en een eigen doelpunt te maken... en daarna ook nog twee keer geel, dus een rode kaart te krijgen. Het weer vannacht bewolkt met soms wat regen, minimaal rond 8 graden. Overdag overwegend bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt 16 graden aan de kust tot 18 land in maart. Koninginnedag is droog met af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Elke week interview ik iemand hier vanuit het College Hotel te Amsterdam... die even op een kamer tot rust mag komen. En vandaag hebben we iemand die ja, waarschijnlijk wel wat rust kan gebruiken... want hij heeft. Uh, vele functies. Hij heeft eigenlijk wel veertig baantjes... als uh, commissaris of uh, uh, raad van toezicht. Maar zijn grote baan is nu nog voorzitter van de SER... de Sociaal Economische Raad. Zeg maar, ja, de verwezenlijking van het polderoverleg... tussen werkgevers, werknemers. En dan geven ze adviezen aan de overheid. Maar die baan gaat hij verlaten, want hij wordt binnenkort... Ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Kortom, een man. Ja, bijna de onderkoning van Nederland. Zo belangrijk is hij. Hij staat hier achter de Kamer van 108. Ik ben ongelooflijk benieuwd hoe hij afgelopen week beleefd heeft. Ik heb het over de heer Alexander Rinojkan. Kan. Ik klop op de deur. Dat is een mooie gast voor deze week. Voor het afsluiten van deze bijzondere week. Een bijzonder goede avond. Goedenavond. Kom verder. Dank u wel. Ik ben Patrick later op de avond. Hoe mooi. Ja. Nou, dat is een heel mooi gezegde. Ja. Nou, wij zijn hier in het, uh, in het College Hotel. En eigenlijk bedacht ik mij, het is niet ver van het uh, Concertgebouw. Dat klopt. Waar Omroep. u ook voorzitter toch bent van de Raad van Commissarissen. Ja. Wat is er nou zo mooi aan het Concertgebouw? Nou, vooral de akoestiek. Eh, dat is eigenlijk het grote wonder. Want het Concertgebouw is gebouwd door een architect... zonder enige ervaring op dat terrein. Die ook van muziek helemaal niet zoveel wist die eigenlijk dat concertgebouw ontwierp... doordat hij een reisje mocht maken langs de Europese concurrenten. Hij kwam terug en hij zei dat Leipzig, daar hebben ze een mooie zaal... dat moesten we hier ook maar doen. Toen bleek dat de afmetingen van Leipzig niet pasten... op het terrein dat net was aangeschaft. Dus toen heeft hij eigenlijk ter plekke het maar een beetje korter... en dikker en breder gemaakt. En toen is dat concertgebouw dus eigenlijk ja, op de Bonnefoy neergezet... Het had eigenlijk al direct een vrij redelijke akoestiek... maar niet eens spectaculair. Maar toen is er drie jaar later een groot orgel bijgekomen... wat nog steeds in die zaal staat. En ja, de akoestische bijdrage van dat orgel... dat heeft ineens een verschil van dag en nacht gemaakt. En nu is het, denken wij, eigenlijk wel de mooiste akoestiek ter wereld. Nou, en... eh, ik overdrijf niet, hoor, want, want er zijn twee serieuze concurrenten. Dat vinden we dan ook wel in Wenen. De Muziekverein, ook een prachtige akoestiek. In Boston, de Hall ook prachtig... Maar... Nou ja, en de combinatie van die grote en die kleine zaal... met beide zo'n weergaloze akoestiek heb je nergens anders ter wereld. Heel bijzonder. Nu heeft u vele functies en nevenfuncties, commissariaten, voorzitterschappen. Is dit nou uw, uw kroonjuweeltje? Nou, het is wel, denk ik eerlijk gezegd, de nevenfunctie... waar ik in zekere zin het meeste plezier aan ontleen, Omdat het zo'n ongelooflijk mooi cultureel monument is. Uh, het is zo'n buitenkans dat Nederland deze zaal heeft, zoals ik net al uitlegde, is echt toeval. Het is, het is helemaal geen verdienste van wie dan ook. Het is gewoon toeval dat die akoestiek zo prachtig is geworden als die is. En dan vind ik dus ook dat wij als land, als stad, als land... eigenlijk wel de plicht hebben dat heel goed mooi te onderhouden... en ervoor te zorgen dat het nog honderden jaren mee kan. Nou, dat vind ik wel een hele eervolle taak. Wat is het allermooiste moment wat u heeft beleefd in het concertgebouw? Um, ik, als ik nu moet kiezen, dan is dat denk ik het moment geweest... dat uh, Michiko Uchida, een Japanse pianiste... een toegift gaf na een heel mooi uitgevoerd pianoconcert. En dat komt niet zo vaak voor dat na zo'n moment... als er ook een heel orkest op het podium zit... de solist nog een klein toegiftje speelt. Maar er was zo'n enorm enthousiasme dat ze het toch maar deed... En wat ze toen deed was eigenlijk heel bijzonder, want zij is natuurlijk een fenomenaal knappe pianist. Ze kan alles spelen wat ze wil, haar techniek is ongeëvenaard. Maar wat ze uitkoos als toegift was, denk ik, zo'n beetje het allermakkelijkste stukje dat Mozart ooit geschreven heeft. Het is een langzaam deel uit een pianosonate, die sonate heet ook wel de sonata facile, de gemakkelijke sonate, KV545 voor de liefhebbers. En met een beetje goede wil. Dat langzame deel is nog weer net iets makkelijker dan het snelle deel. Dus eh, ik zou zeggen, als wij allebei een jaar oefenen... dan hebben wij dat wel in onze vingers. Dus er is verder helemaal niks aan qua techniek. Maar zij speelde dat op een of andere manier zo onwaarschijnlijk mooi. En dan gebeurt er iets in zo'n grote zaal. Als ik eraan terugdenk, gebeurt het weer een klein beetje met mij. Er gebeurt iets in zo'n grote zaal. Iedereen is doodstil. Iedereen houdt zijn adem in, dan is het ook eigenlijk weer nergens stiller dan in zo'n zaal. En als er dan uitgespeeld is, dan, ja, dan houdt iedereen zijn adem nog steeds even in. En op enig moment loopt het er zo uit en dan, ja, dan krijg je natuurlijk een oorverdogend applaus. Dat zijn momenten dat iedereen die daar zit door heeft hier gebeurt iets heel bijzonders. Het is altijd al mooi, maar nu is het ineens om wat voor vreemde reden ook mooier dan mooi. Die moment. Zou u het een stukje kunnen neuriën? Want ik ken het niet, het stukje van Mozart. Nou, dit... Uh, nee, dat ga ik zeker niet oh. proberen, want ik ben een hele slechte zanger. Maar het is, het is uh, heel simpel van melodische lijn. En uh, juist in die eenvoud was het zo onvergetelijk mooi. Nou, ik heb wel een ander stukje muziek voor u klaarstaan. Zometeen heb ik ook een plaat voor u uitgekozen. Maar eigenlijk een stukje muziek, ja, het is uit... Uh... Musical Evita. Aha. Het is niet helemaal concertgebouwwaardig dan waarschijnlijk. Maar uh, het gaat over uh, de regenboogcoalitie van, uh, van uh, afgelopen week. Dus zet uw uh, koptelefoon maar oh, even ja. op. Dan kan u, nou, het is denk ik hooguit uh, 20 seconden. Oké. Okay. True. But the answer is yes. Dit gaat over de Rainbow Tour van, uh, van ja. Evita. Nou hebben wij ook een soort van tour gehad van een regenboogcoalitie. Oh, ja. Maar ja. nu is mijn vraag, wie is de Evita? Was dat nou toch Jolanda Sap of is het toch Jan Kees de Jager geweest? Tjonge, um, dat is een helemaal niet zo makkelijke vraag. Want wat voor rol speelde Evita nou precies bij de totstandkoming van die coalitie... Als het gaat de hoofdpersoon aan te wijzen... is misschien juist wel de kracht van deze beweging... dat het zo'n mooie samenwerking was. Dus allemaal mensen die hoofdpersonen hadden kunnen zijn. En eigenlijk erop uit waren om een gezamenlijk succesje te boeken. Dus ik denk dat de minister van Financiën... een heel bijzondere rol heeft gespeeld. Onvermoeibaar, dat heeft iedereen kunnen zien. Maar al die partijen waren toch nodig. En ja, de, de euforie van dit moment... waar natuurlijk ook... Heel veel over te zeggen valt inhoudelijk. Maar die is al toch wel een beetje. Heeft te, veel te maken met het gevoel dat er weer bereidheid tot samenwerking was. Heeft nou juist niets te maken met het gevoel dat iemand individueel exceleerde. Maar dat partijen toch elkaar wisten te vinden. Onder grote tijdsdruk en op een lastig moment. Was u verrast? Zeer. Ja? Zeer. En ik denk eigenlijk dat iedereen... u zelfs verrast bent? Nee, maar iedereen. En in de eerste plaats was ik verrast door de crisis. Doordat het toch weer misging in het Catshuis. Daar was ik ook in een heel breed gezelschap. Want, nou ja... Iedereen die ik het daarna vroeg, die zag de buig gewoon niet hangen. Dus dat was al een enorme verrassing. En dat in zo'n tempo dit gelukt is, dat is een al even grote verrassing. Ja. Ja. En bent u ja. blij met deze verrassing? Ik ben heel erg blij dat als ik het zo mag zeg, het politieke midden terug is. Dat is eigenlijk voor mij de lange termijn betekenis van wat hier gebeurt. Nog helemaal los van de korte termijn resultaten, zie je nu toch. Eigenlijk het politieke midden weer in actie. En het politieke midden heeft zulke zware klappen opgelopen. De afgelopen jaren, een paar jaar geleden, begon het eigenlijk een beetje... toen hebben we met elkaar kunnen vaststellen... dat iets heel constants uit de Nederlandse politiek verdween. En wat was die constante? Dat was eigenlijk het inzicht of het ervaringsgegeven... dat van de drie grote politieke partijen die wij altijd hadden... het CDA, de VVD en de PvdA... Ik mag wel zeggen, sinds mensenheugen is twee van de drie voldoende waren... om een regering te vormen, om een kabinet te vormen. En soms met een kleine derde erbij, om het net iets comfortabeler te maken. Met z'n drie hadden ze dan eigenlijk altijd een ruime meerderheid. En toen veranderde dat ineens, want toen hadden die drie partijen samen... die drie grote, hadden met z'n drieën niet eens een meerderheid. En toen, op dat moment, gebeurde er iets. Dit is de simpelste manier om het te zeggen. Aan de, aan de flanken gebeurde er van alles, heel veel ontevreden kiezers die elkaar daar uh, vonden... En, en zich ophoopten tot een geweldige hoop stemmen en zetels. En uh, dat hoort er misschien bij... maar uiteindelijk uh, verwacht je toch van een land als Nederland... dat het politieke midden uh, uiteindelijk de zaken weer doet. En dat lijkt nu weer het geval te zijn. Dus dat heeft uh, iets bemoedigends en iets vertrouwends... en ook wel iets veelbelovends in de toekomst. Want je hoopt dat uh, die partijen hun les ook geleerd hebben... Nu, toch in de toekomst, in ieder geval het hef niet meer uit handen zullen geven. Uh, nog steeds, hoop ik, van samenstelling zullen wisselen. Nog stel, hè, er moet verandering zijn in de politiek, dat hoort erbij. Maar in Nederland is dat toch eigenlijk van oudsher verandering in een grote hoeveelheid betrekkelijk kleine stapjes. Uh, maar... dat, dat, dat is de Nederlandse politiek. En u, ja, u bent misschien wel de verpersoonlijking van het uh, politieke midden, hm. want u zit uh, in de CER, ja, het overlegorgaan. Hm. Uh, is de CER blij met dit akkoord wat er ligt? Um, ik denk dat werkgevers en werknemers buitengewoon verdeeld zijn over de inhoud. Dat, dat hebt u ook al kunnen lezen. En de vakbeweging is diep, diep, diep teleurgesteld door met name dat pensioenakkoord... wat nu eigenlijk op losse schroeven is gezet. Uh, en dat is daar echt het dominante gevoel. Uh, werkgevers onderkennen dat gevoel, maar zien daarnaast toch wel veel ter compensatie. Dus de meningen zijn vrees ik echt verdeeld. En is dat voor u als voorzitter van de ser dan een hele moeilijke rol? Nou, dat betekent dat ik er gewoon niet heel veel over kan zeggen. En zeker niet namens de SER, hoogstens namens mezelf. Maar dat dan zie ik minder interessant. Ik vind het altijd heel plezierig als ik namens werkgevers en werknemers meningen kan uitdragen. Dat kan op heel veel momenten wel. Maar op dit moment, waar het gaat om dit akkoord, in ieder geval niet. En dan past dus wel een zekere terughoudendheid. Maar is het dan nog wel een rol voor de CER? Ja, want in de eerste plaats hoeft het niet zo te blijven. En wat ik eigenlijk vooral hoop, is dat er in de... Nazorg, als ik het zo mag zeggen, rond dit akkoord... en de lange termijn consequenties ervan weer een rol zicht voor werkgevers en werknemers. Hoop ik een rol waarin ze het wel eens kunnen worden. Nee, maar goed, de, de politiek heeft het nu blijkbaar zelf opgelost. Ze hebben zelf dat akkoord ge gesmeden... Onder, ja, onder druk is het, uh, is het tot, tot stand gekomen. En eigenlijk heeft de ser daar geen rol in hoeven spelen. Nee, maar, Ze kunnen zelf polderen. Maar dat, dat, dat doet de ser in alle eerlijkheid eigenlijk nooit. Hè. Dus het is dat, dat, laat ik zeggen, dat 24 uur werk, dat, daar zijn we niet voor gemaakt. Um, en, en zelfs een paar maanden is, is in alle eerlijkheid aan de korte kant. Uh, waar de ser erg goed in was in ieder geval, en hoop ik in zal blijven, is om met wat meer tijd en wat meer rust en wat meer aandacht... en wat meer analyse en wat meer <kliek> uh, laat ik zeggen, diepgaander en rustiger gesprekken... een lange termijn perspectief tot stand te brengen... dat partijen bindt en overtuigt. Dat is eigenlijk de kracht van dat model. En dat is op heel veel momenten heel goed gelukt. Uh, en ik hoop natuurlijk dat uh, als het erom gaat... dit akkoord een vervolg te geven of na... Uh, we weten nog niet wat de verkiezingen gaan opleveren... na uh, 1 september met een, een nieuwe regering verder te gaan... Dat die regering ook weer voorzien kan worden van goede ideeën uit dit circuit. We zijn bijvoorbeeld bezig aan een advies over de gezondheidszorg. Ik hoop dat dat advies, als het eenmaal is afgerond, opnieuw... zoals dat ook eerder gebeurd is. Hans Hogevorst heeft er veel plezier van gehad. Ook de volgende minister van Volksgezondheid zal inspireren... tot een verstandig vervolgbeleid. En zo zijn er heel veel andere onderwerpen die de revue passeren... en die inderdaad in deze zin... Uh, fundamenteel besproken worden... en tot uh, hier en daar ook heel fundamentele hervormingen aanleiding geven. Uh, nog even terug dan naar het akkoord van afgelopen week. Ja. Want u zegt, van, als voorzitter van de CERC kan ik daar eigenlijk weinig over zeggen... maar persoonlijk kan ik daar wel iets uh, van vinden. U zei van, nou, dat is misschien niet interessant. Ik vind dat heel interessant hoe uh, ja, Alexander Kam uh, denkt over afgelopen akkoord. Nou ja, ik ben, ik ben uh, en daar maak ik helemaal geen geheim van, uh, lid van D66. En dat is natuurlijk een partij die heel prominent in beeld is geweest... bij de totstandkoming van dit akkoord. Uh, dus dat zie ik natuurlijk als, als partij dit op zich met vreugde gebeuren. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik deel ook wel de zorg van de vakbeweging... die ook door werkgevers wordt onderschreven... dat dit pensioenakkoord waar zoveel tijd in is gestoken... nu wel heel gemakkelijk terzijde gelegd wordt... En ik hoop eerlijk gezegd dat het laatste woord daar nog niet over gesproken is. Want eh, wat bijvoorbeeld in het pensioenakkoord toch heel wezenlijk was... en over de vakbeweging met name zo wezenlijk was... waren pogingen om de overgang van het oude naar het nieuwe regime... voor met name oudere mensen... die misschien toch een tekortschietende pensioenopbouw zouden hebben... wat makkelijker te maken. Nou, dat, dat hele onderdeel van beleid... Eh, dat is nu eigenlijk in één keer weinig heel uit beeld verdwenen. Eh, dat was heel wezenlijk. Eh, ik vind het jammer om praktisch en ook wel een beetje om principiële redenen. Die praktische reden is gewoon dat mensen daarop hebben gerekend... en dat het voor een deel mensen zijn... die eigenlijk niet meer makkelijk kunnen bijsturen in hun eigen plannen. En de meer principiële reden is dat hier natuurlijk heel hard aan is gewerkt... niet alleen door werkgevers en werknemers... maar ook door de politiek, door het vorige kabinet, Henk Kamp in het bijzonder. En eigenlijk gebeurt dat toch eh, op dat moment, zoals het zo vaak gebeurt... is vanuit de veronderstelling dat je dan ook iets hebt... waar je elkaar aan kunt houden. Dat geldt in alle richtingen... En als dus nu het zo makkelijk is voor de politiek... om dan toch plotseling afstand te nemen... van een zo moeizaam uitonderhandeld resultaat... dan is dat niet echt bemoedigend naar de toekomst. Maar D66 is er juist heel blij mee dat we eerder naar uh, de 66a Zeker, dat begrijp ik ook wel. Uh, en, en daar is op zich ook uh, van alles over te zeggen. Maar het gaat me echt nu een beetje op het principiële punt. De logica van het Nederlandse model is dat als... Uh, in een, toch in dit geval buitengewoon moeizaam en ingewikkelde rit... er overeenstemming is tussen werkgevers, werknemers en politiek... waarbij iedereen geeft en neemt, maar vooral ook geeft in dit geval... dan is het nogal wat om ineens al dat werk... waar in dit geval toch niet eens maanden, maar jaren over gedaan is... in zekere zin te parkeren en te zeggen... we gaan het toch even anders doen. Juist als je hoopt dat in de toekomst... nog eens dit soort nieuwe grote akkoorden mogelijk zijn... en Nederland heeft daar heel vaak heel veel plezier van gehad... is dat geen prettige ervaring dat was dan het pensioengedeelte, de rest van het akkoord? Wat vindt u ja, daar zit natuurlijk heel veel in waar je alleen maar dankbaar mee kunt zijn. We hadden het zojuist over de cultuur en over het concertgebouw. Vanuit dat concertgebouw en niet alleen vanuit dat gebouw... is ook heel veel geageerd en te vergeefs tegen bijvoorbeeld de BTW-verhoging op cultuur. Nou, als dat weer teruggedraaid wordt... dan is dat denk ik heel goed nieuws voor de cultuur in Nederland... die best een, een, een klein steuntje in de rug kon gebruiken... En Achteraf moet je ook zeggen, in de miljarden die voorbij vliegen gaat hier om een paar tientallen miljoenen. Niet niks, maar eigenlijk op het grote geheel wel niks. Dus dat is uh, symboolpolitiek geweest. En die wordt dan nu gelukkig vervangen door betere symboolpolitiek. Maar dat... daar ben ik heel blij mee. Dus en zijn er zijn nog op... meer nare dingen in de sfeer van het natuurbehoud bijvoorbeeld... Die Teruggedraaid worden. Daar ben ik, ben ik ook heel erg blij mee. Dat was ook echt precies in dezelfde sfeer. Een kleine besparing met een eh, disproportioneel groot negatief effect. Dus ik zit hier eigenlijk wel met een opgelucht iemand uh, op de bank. Vooral opgelucht door wat ik helemaal in het begin zei. De, de politiek die weer anders functioneert. Die anders debatteert. Die ook echt op resultaten, op interessante resultaten gericht debatteert. Uh, niet alleen met snelle one-liners uh, probeert een puntje te maken. Ik vind dat alles bij elkaar winst. We zullen nu eigenlijk vooral moeten kijken... hoe de feitelijke klappen vallen van dit grote, ingewikkelde akkoord. Daar zitten nog heel veel losse einden in. Er zit een groot bezuinigingsbedrag voor de zorg. Nog niet ingevuld. Er zit een groot bezuinigingsbedrag rond onderwijs. Niet ingevuld. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Dus ja, het is een beetje de euforie van het moment. Maar de opluchting dat de politiek in ieder geval weer zo werkt met elkaar, eh, ja, die deel ik met heel veel Nederlanders. En is er ook een opluchting eh, dat u af bent van eh, dit kabinet... met de gedoogsteun van de PVV? Eh, omdat ik u bij Buitenhof zag eh, spreken en u zei van... ja, de, dit kabinet vraagt eigenlijk te weinig adviezen aan de SER. Ze, ze, ze benutten ons niet eh, goed genoeg. Wij vonden het heel jammer. Ik vond het heel jammer dat op één onderdeel van beleid... waar zoveel over te doen is geweest en wat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt moet gebeuren. Werken naar vermogen. Een wet overigens... die waarschijnlijk ook... Uh, toch net bij de Tweede Kamer zal blijven steken. Dus al dat werk is dan ook nog weer eens... voor niks geweest verlopen. Maar goed, wisten we toen nog niet. Ik vond het heel jammer dat... Uh, waar het gaat om zo'n fundamentele discussie... rond die arbeidsmarkt... Uh, waar werkgevers en werknemers... toch doorslaggevend zijn voor succesvol beleid... dat die wet uh, eigenlijk niet eerst... in een of andere vorm als adviesvraag bij ons was. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar heel nuttig werk hadden kunnen doen. Want als je ziet hoeveel tijd het nu gekost heeft... om tot een Tweede Kamerbehandeling te komen... terwijl toen het kabinet aantrad... eigenlijk het idee was dat gaan we in een paar maanden doen... dat is achteraf toch een verkeerde taxatie geweest. En dat vond ik heel jammer. En verder had ik natuurlijk met iedereen mijn twijfels... over de, de verstandigheid van zo'n gedoogconstructie... en de indruk die dat ook elders zou maken. En ik denk dat die twijfels echt zijn bewaarheid. Dus u bent gewoon blij dat dit uh, klaar is? Ik ben blij dat we uh, terug zijn naar normale politieke verhoudingen. Ik uh, ben met iedereen toch wel erg nieuwsgierig... naar hoe nu dit snelle akkoord precies gaat uitpakken in de praktijk... voor allemaal categorieën Nederlanders. Maar ik vind dit op zich een knap staaltje dat het überhaupt in de tijd lukt. Maar goed, de, de afgelopen anderhalf jaar is dus eigenlijk een foute inschatting oh. geweest... Uh, van de heer Rutte. De hoop was... Dat hebben ze ook met, op, op vele gezegd. Dat de PVV een wat andere rol zou krijgen dan door velen werd gevreesd. Dat ook de PVV zich als partij zou, ja, zou normaliseren. Uh, en, en in zekere zin een, een, een normale rol zou spelen... in het parlementaire verkeer met het kabinet. En dat is denk ik voor alle betrokkenen een teleurstelling geworden. En daarmee voor Nederland een teleurstelling geworden. Dus een inschattingsfout van, uh, van Rutte? Ja, en een al te groot optimisme over wat haalbaar zou zijn... en uiteindelijk toch niet haalbaar bleek. Had u hem gewaarschuwd? Ja. Nou, um, ook nog wel even zou ik gaan zeggen, maar dat hoeft dan niet zo vreselijk veel gewicht in de schaal te werpen. Het is natuurlijk enorm zichtbaar gedebatteerd, ook binnen de partijen die dit uh, avontuur aangingen, CDA voorop. En daar zijn natuurlijk uh, voor- en tegenstanders uitgebreid in beeld geweest. En je moet denk ik achteraf in alle eerlijkheid zeggen dat de tegenstanders het toch raker hebben ingeschat dan de voorstanders. Hebben we anderhalf jaar stilgestaan in Nederland? Niet in alle opzichten, maar in heel veel opzichten wel. Want dit was ook een kabinet met een, een heel bescheiden hervormingsagenda. Dat, dat was van aan ook duidelijk dat er weinig ruimte voor was. En dat ook weinig ruimte voor gevonden zou kunnen worden. Uh, eigenlijk is alleen onder druk van die bezuinigingen... de hervormingsdiscussie opgepakt. Nou ja, zeven weken. Moeizaam, moeizaam, moeizaam. Traag, traag, traag. Uh, het, het is uiteindelijk toch een heel een ingewikkeld traject geworden. En vreet u zich dan van binnen op als dat zo gebeurt? Een beetje ongeduldig hoor je wel te zijn, vind ik... als je zo dicht bij de politiek staat als, als ik. Ik ben natuurlijk willens en wetens een, een adviseur... dus je accepteert dat elders de knopen worden doorgehakt. Maar je wilt uiteindelijk dat er met Nederland... iets goeds en interessants gebeurt. Je wilt ook dat de reputatie van Nederland... in Europa en elders overeind blijft. En die reputatie, laat ik maar zeggen... die was in ieder geval heel erg goed. We hebben het eigenlijk heel, heel goed gedaan de afgelopen 20, 30 jaar. Uh, nu, in die zin uh, wordt er ook veel van ons verwacht. En er zijn toch heel veel vrienden van Nederland... die met enige verbazing onze kant hebben zitten uitkijken de afgelopen jaren. Ik hoop dat die in ieder geval weer wat uh, nieuwe inspiratie vinden... wat er de komende jaren gaat gebeuren. Dan heb ik daar uh, hopelijk een uh, goede plaat voor uitgekozen. Ach. U mag uw koptelefoon weer opzetten. Ja, Het gaat eigenlijk over uh, Vlaanderen, maar volgens mij gaat het over... Uh... Uh, alle lage landen. Dus okay. uh, luistert u maar. Graag. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan de hoge duinen en witte vlokken schuim Uiteens slaan op de kruinen, wanneer de Noorse vloed beugt... aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij je het strand woest is, zalzen, woestijn, en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak, een torenspits van hemel over kerken Die in dit vlakke land de enige bergen zijn Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn Wanneer de dagen gaan in donderwevelmaat En wind het land nog vlakker slaat Dan wacht mijn land mijn vlak land Wanneer de lage lucht Vlak over het water scheert Wanneer de lage lucht Onze nederigheid leert Wanneer de lage lucht Er grijs als lijsten is Wanneer de lage lucht Er vaal als is, Wanneer de noordwind De vlakte Wanneer de Noordwind rond adem ademsteen Dan kraakt mijn land Mijn vlak land Wanneer de Scheld blinkt In zuidelijke zon En elke Vlaamse vrouw flaneert in Japan, Wanneer de eerste spin zijn lentewebben beleefd, of dampend het veld in jullie zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind er schatert door het kraal, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land. Dat was uh, Jacques Brel voor de heer Alexander Rinoy-Kan. Prachtig. Schitterend, hè? Prachtig. Ja, ik ja. enorm plezier mee gedaan. Geweldig. <gül> nee, heel mooi. En uh, gek genoeg heb ik juist kort geleden... nog een, ja, een herhaling gezien van een, een van de allereerste televisieoptredens van Jacques Brel in Nederland. Dan zit ik me af te vragen... Wanneer moet dat nou... Dat is een paar maanden geleden. Niet lang geleden in ieder geval. En je ziet hem dan badend in het zweet... Weet je wat ik bedoel? Ik heb vele optredens van hem teruggezien ja. hè, op, uh, op DVD. Fantastisch, ja, oh, wat een inzet. Uh, zo'n bijzondere man, ja. zo'n enorm talent. En ja. zo'n prachtige schets van ja, Nederland in winter en zomer. Uh, dat Nederlandse land. Ja. Ik ben het met u eens. Het gaat, ook, ja, het gaat waarschijnlijk over Vlaanderen, maar we trekken het maar een beetje naar ons toe. Hè? Ja, dat, ja. <laughs> dat ja. moeten we zeker ja. doen. Maar het gaat over het feit dat ons land kraakt. Ja. En dat ja. wij... Uh, aan, maar juicht. En juicht. Aan het ja, eind, ja, we en hebben juich. afgelopen, kunnen, afgelopen ja. week kunnen juichen. Maar ja. het is ja. natuurlijk zo dat er zes kabinetten zijn gevallen in de afgelopen tien jaar. Ja. De FNV ligt aan het diggelen. De SER wordt niet meer benut zoals die vroeger uh, benut werd. Uh, hoe zorgelijk is dat? Moeten wij op zoek naar andere bestuursstructuur in Nederland? Ik weet niet of het een kwestie is van bestuursstructuur. Daar is overigens ook best wel reden voor, maar dat is eigenlijk een beetje een andere discussie. Ik zal heel lang hopen dat we eens na gaan denken... over de, hè, de toekomst van die provinciale bestuurslaag... waar, denk ik, wel iets slimmers op te verzinnen valt. Maar ik denk dat dat niet het kernprobleem is. Uh, structuren zijn uiteindelijk toch hulpmiddelen... om, uh, laat ik maar zeggen, strategieën te realiseren. En het gaat misschien wel een beetje om de, de strategie van Nederland... en om de lange termijn ambities van Nederland... en met name over de tradities van Nederland die niet meer zo vanzelf spreken als ze dat deden. En dan bedoel ik eigenlijk vooral de traditie die zegt dat we als land toch vooral groot zijn geworden en welvarend zijn geworden door heel open eh, en internationaal actief te zijn, door de kansen te benutten die de wereld ons bood. Eh, uitzonderlijke kansen eh, die de wereld ons bood, die we ook echt hebben benut. Er is eigenlijk geen land ter wereld wat zo open als economie is als Nederland. Als je de import en de export van Nederland bij elkaar optelt... dan krijg je meer dan ons nationaal product. Er komt heel veel ons land in om er onmiddellijk weer uit te gaan. We zijn echt een doorvoerpunt voor Europa geworden. Waar we, we veel aan verdienen. Fantastisch goed geworden. Fantastisch goed gelukt. Uh, we hebben uh, onze naoorlogse problemen... die in de jaren zeventig zo groot werden... dat we Griekse cijfers lieten zien in Nederland... Uh, ook heel goed opgelost. Uh, dat is eigenlijk onze grote verdienste van de laatste dertig jaar eigenlijk ook weer door enorm te profiteren van die Europese eenwording. Al die tradities, die erfenis, die kwaliteit die we daarbij hebben ontwikkeld... ja, die wordt toch op dit moment niet meer zo vanzelfsprekend gevonden... door de Nederlanders zelf. En er zijn te veel mensen in Nederland, veel te veel mensen in Nederland... die eigenlijk met een zekere bezorgdheid naar die ontwikkelingen kijken... die de internationale groei internationale doorbraak van een wereldeconomie met alles wat daarmee te maken heeft eigenlijk eerder zien als een bedreiging dan als een kans voor henzelf of voor hun kinderen die eigenlijk de zorg hebben dat de toekomst voor die kinderen niet meer een verbetering zal zijn ten opzichte van hun eigen toekomstbeeld van een paar jaar geleden maar een verslechtering en al die onrust en onvrede en dat onbehagen dat leidt tot het uiteenvallen van Nederland in twee groepen waarbij aan de ene kant nog steeds mensen zitten... die onverminderd optimistisch zijn over die internationale kant van ons land... en aan de andere kant een behoorlijke groep... die het eigenlijk steeds meer nodig vindt om terug te vallen... op de vertrouwde eh, lokale omgeving, daar hun houvast zoeken... hun stevigheid willen vinden... en eigenlijk meer met bezorgdheid en met optimisme naar de toekomst kijken. Ja, en het communiceren over die kloof heen... dat is heel erg moeilijk gebleken de laatste jaren. Dus ik zou hopen dat in een volgende... Regeringsperiode we een eerste stap kunnen zetten naar reparatie. En kunnen proberen om eh, het zelfvertrouwen te herwinnen van een land dat vroeger excelleerde in zijn openheid en nu eigenlijk steeds meer een geslotenheid zoekt als het moeilijk wordt. Maar wat moet daarvoor gebeuren? Dat is in ieder geval eh, toch een taak waar de politiek voorop moet lopen. Daar is de politiek niet helemaal voor bedoeld. En eh, dat betekent vooral dat we eh, moeten zien, en, en daar hoop ik dat de SER ook een rol kan spelen, werkgevers en waarnemers een rol kunnen spelen. Of we een, een gezamenlijk verhaal kunnen ontwikkelen dat aanspreekt. en dat recht doet aan de zorgen die er zijn aan de ene kant. en die we voor een deel ook misschien onvoldoende serieus hebben genomen. maar die, die tezelfde tijd eigenlijk voortbouwt op onze enorme successen. En die zijn er ook echt, want wat ik al zei. vanaf de jaren tachtig heeft Nederland het eigenlijk geweldig gedaan. We zijn in het begin van de 21ste eeuw. Zijn we het welvarendste land van Europa geworden, zo ongeveer geweldig succes. Uh, we hebben een hele mooie basis in cultuur, in onderwijs. Onze gezondheidszorg is met alles wat er aan te verbeteren valt toch ook een voorbeeld voor vele landen. We hebben in termen van solidariteit en samenhang, hebben na de oorlog hebben het geweldig goed gedaan. Dus je zou zeggen, een schitterende uitgangspositie en toch er ja, is wel een soort kink in die kabel gekomen en die zou er eigenlijk snel uit moeten. Ja, want die, die, die, die onvrede en die angst... U, u, u, u schetst een mooi beeld van Nederland, van hoe goed we ervoor staan. Waarom krijgen we dat dus niet over het voetlicht? Dat vind ik ook soms heel moeilijk te beantwoorden, die vraag. Um, het is in ieder geval zo dat we een paar wezenlijke fouten hebben gemaakt... Uh, en dat zien we denk ik achteraf ook wel in... Uh, toen in de jaren uh, dat aan de ene kant het verzuilde Nederland veranderde... En dus de traditionele indeling in grote groepen die elkaar met rust lieten niet meer volstond. Het is zelfs altijd uh, nieuwe groepen die Nederland binnenkwamen onvoldoende hebben opgevangen en geïntegreerd. Dat is echt achteraf niet goed gegaan. En de rekening daarvoor is toch neergeslagen bij uh, precies de mensen die zich nu slecht begrepen en slecht verstaan voelen. En die uh, met grote gevoelens van bezorgdheid en irritatie naar hun eigen toekomst kijken. Dus daar ligt een flinke opgave, een meer dan flinke opgave... die niet onoplosbaar is, maar die wel vraagt om heel goed vooral stedelijk beleid... waar een vorig kabinet eigenlijk een begin mee maakte... waar een volgend kabinet vooral ook mee door moet gaan. En het vraagt denk ik ook om onverminderde aandacht... voor alles wat ons vroeger zo sterk maakte... onverminderde aandacht voor alles wat ons deed exceleren... als land waar het kennis werd ontwikkeld en toegepast... Een land waar inderdaad ook een cultuur belangrijk onderdeel van de vestigingsvoorwaarden was. Een land dat vooropliep in innovatie die te maken had met alles rond duurzaamheid. En een land dat vooropliep in het goed en verstandig implementeren van nieuwe ideeën rond goed milieubeleid. Allemaal verworvenheden die een beetje op de tocht zijn gezet, maar die in principe terug te winnen zijn. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar dan hebben die mensen die zich achtergesteld voelen, die hebben voorbeelden nodig. En die kijken dan naar de politiek. En uh, de politiek is op dit moment ook niet op zijn sterkst... als je ziet uh, uh, wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Hoe kabinetten vallen, hoe ze met elkaar omgaan. Uh, hoe er gepolariseerd is. Ik zou hopen dat er in de politiek... Uh, nee, bestaande en, en, en nieuwe talenten toch voldoende aanbod is... van uh, laten we verzoenend leiderschap om de toekomst met vertrouwen te te zien. En ik zou in het bijzonder hopen dat uh, onze huidige minister-president... die in ieder geval heeft laten zien dat hij buitengewoon effectieve en inspirerende communicator is... die talenten ook inzet voor dit mooie doel. We hebben natuurlijk een mooie week achter de rug. Maar ja. daarvoor toch anderhalf jaar... ja, stilstand gehad. Ja, dat, was, dat waren hele is moeizame maanden. Is deze afgelopen week één uh, zwaluw die misschien al wel een zomer maakt? Nou, laten, laten we kijken. Ik bedoel, je, dat zou je natuurlijk vooral hopen. Ik, ik zei al eerder, maar we zitten nu echt wel in de... Euforie van de verandering. Dat is op zich natuurlijk een, een prettig gevoel voor heel veel mensen. Uh, nu gaan we de komende weken ontdekken waar we voor getekend hebben. Dat zal hier en daar toch nog wel een onaangename verrassing zijn. Want uh, de eerste berichten die komen al binnen. We zagen hier net hè, 15 euro uh, per, wat was het, per, maand per maand kostenstijging. Dat de, de btw week. omhoog gaat. Uh, nou ja, zo, zo komen er nog een aantal berichten bij de ambtenaren die zien een zware bui hangen. Uh, met recht en reden. Dus het, het is niet alleen maar goed nieuws. We moeten ons voorbereiden... op, op een, een lastig jaar. Misschien wel lastige jaren. En we hebben denk ik... dat is ook nog wel een wezenlijk verschil... met wat ons uh, sinds de jaren tachtig overkwam. We hebben toch rekening te houden... met een economie die minder inherent... minder snel zal kunnen groeien dan die groeide. Uh, en dat heeft heel veel te maken... met onze demografische ontwikkeling. We raken gewoon... Die groeibijdrage kwijt. En als ze dan met enige moeite. tussen de 2 en 3 procent groei uitkwamen. sinds de jaren 80, van jaar tot jaar. dan hebben we nu rekening te houden Die tussen de 1 en de 2. En dat ene procentje, dat scheelt een hoop. Dus um, het is alles bij elkaar. Uh, een lastige tijd om mee te maken. Ook een wat lastiger perspectief om mee te leven. Des te meer reden om in te zetten. op wat Nederland positief onderscheidt. van heel veel andere landen. En dat is toch die combinatie van van openheid aan de ene kant, van innovativiteit... met name steunend op een hele goede kennisinfrastructuur... en een hoge onderlinge samenhang, een hoge onderlinge verbondenheid. Die drie ingrediënten zijn voor mij eigenlijk... kenmerkend voor Nederland op zijn best en, mooist. en zijn mooist. En die zijn we een beetje kwijtgeraakt. En daardoor kraakt ons land. Daardoor, Jacques Brel had wel gelijk, het kraakt. Maar, nogmaals, in het laatste couplet... Uh, Gaat hij juichen? Vind uh, vindt u dat ons land erg kraakt momenteel? Nou, het kraakte af en toe uh, hoorbaar tot ver buiten de grenzen. Dat is uh, zonder enige twijfel zo. Um, iedereen die uh, door de wereld reist als Nederlander... die wordt er wel eens op aangesproken. Uh, eigenlijk toch vaak op een verbaasde ondertoon. Leg eens uit, wat is er bij jullie aan de hand? Nou, dat vond ik dan niet altijd even gemakkelijk. Um, ik hoop dat we gewoon met een veel beter en optimistischer verhaal... naar buiten zullen kunnen vanaf, uh, laten we maar zeggen... Nu, misschien, in ieder geval vanaf uh, september. En uh, u zei het net ook al. Want u, u, u vertelt het mooi. En u heeft ook een, uh, nou, een, een, een verzoenende rol uh, uh, binnen de SER. en uh, U bent de verlichamelijking misschien wel van het poldermodel. Uh, maar u staat wel altijd uh, aan de zijlijn. En u zei van, nou ik heb altijd gekozen voor het uh, adviseren. Ja. Maar waarom uh, uh, bent u nooit echt... Uh, ja, ja. Voor de troepen gaan staan. Uh, nou ja, uh, Echt in de strijd uh, uh, je volop kunt ook, meegegaan. Uh, je, kunt, je kunt op allerlei manieren aan die strijd deelnemen. Ik heb uh, wel kansen gehad om ook actief te worden in de politiek zelf. Ministerschappen ik paar, aangeboden een paar, gekregen. Een paar keer. Um, en nou ja, als ik uh, daar achteraf naar terugreed, had ik eigenlijk ook altijd wel. Uh, hoe moet je dat zeggen? ad hoc redenen om dat uh, niet te willen doen. Maar ik, ik had diep in mijn hart toch ook wel. het gevoel dat uh, de, ja, de dagelijkse politiek. Hans Weijers noemde dat ooit de politiek met de kleine p. Dat dat nou niet het terrein was waar ik in de eerste plaats veel plezier aan beleefde. En misschien ook helemaal niet zo vreselijk goed in was. De politiek die ook nodig is. De politiek van de grote en de kleine machtsmanoeuvres. Het zoeken op allerlei manieren naar wankele meerderheden. Dat vond ik in ieder geval zelf heel moeilijk en ingewikkeld. En ik had meer plezier aan de politieke inhoudelijke discussies, zoals die bijvoorbeeld ser gevoerd kunnen worden. Maar is, is uw rol die u dan nu heeft als uh, ja, zeg maar politieke fluisteraar... is dat van meer waarde dan dat u gewoon echt een, een, een hoofdrol zou spelen in de Nederlandse politiek? Want soms denk ik bij mezelf, u heeft vele talenten, u bent buitengewoon intelligent... u bent ook een goede communicator en heeft een goede blik. Uh, u bent ook uh, vernieuwend u heeft in ieder geval een, een progressieve gedachte. Uh, is het niet zonde dat dat talent niet volledig dan uh, uitgenut wordt? Nou ja, dat, dat, vind ik, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik, ik heb eigenlijk nooit het willen uitsluiten. Um, en er zijn natuurlijk altijd momenten... dat vind ik ook echt dat als uh, zo'n vraag bij je binnenkomt... dat je eigenlijk ook geen nee kunt zeggen. Maar tot dusver ben ik er altijd wel in geslaagd om nee te zeggen... met echt goede redenen. En ik geloof tezelfde tijd ook echt uh, uit volle overtuiging... dat uh, het hele circuit waar ik dan wel intensief mee te maken heb gehad... dat hele, dat ik het dan... Het, het middenveld noemen, waar uiteindelijk zoveel betrokkenheid bij Nederland te vinden is... waar zoveel mensen zich oprecht, uit volle overtuiging inzetten... voor hun ideeën over wat er met Nederland moet gebeuren... dat dat hele middenveld, combinerend misschien in wat werkgevers en werknemers... Nederland dan van tijd tot tijd weet te bieden in en rond de cer dat dat voor de toekomst van ons land, ook voor de politieke toekomst van ons land... toch tenminste even belangrijk is. En daarmee zeg ik niks onaardigs over de mensen die een volle dagtaak aan hebben om in de politiek zelf... in het hart van de democratie actief te zijn. Dat is verschrikkelijk zwaar werk. Dat is ook nog wel iets hoor. Verschrikkelijk zwaar werk. Werkt... Niemand, niemand, niemand in Nederland werkt zo hard... als een minister of een staatssecretaris. Dat is werkelijk op het onmenselijke af. Dat zijn werkweken, dat wil je niet weten. Dus dat men dat toch nog steeds wil doen... dat moeten we echt met elkaar dankbaar voor zijn. Maar nogmaals, het is niet het enige. En ik vermoed dat zij als eerste zullen onderkennen als ze er ook eenmaal zitten, dat natuurlijk wat zij doen... de afronding is van een lang proces, maar dat het voorspel... het voorspel zit voor een belangrijk deel ook buiten het parlement... en buiten het Binnenhof, dat het voorspel voor de kwaliteit van de politiek... tenminste even belangrijk is. Ja, u zegt het mooi, maar ja, uh, een, een minister heeft het inderdaad druk. Maar misschien onderschat ik u... Nou ja, ik kan u bijna niet onderschatten, want u bent natuurlijk ook... Uh, Machtig, tot machtigste man van Nederland uitgeroepen een paar keer door de Volkskrant. Hoe groot is uw invloed? Nou, mijn invloed is groot uh, op dit moment, doordat de invloed van de CER groot is. Ja. En dat kunnen we uh, betrekken. Ja, maar niet Marken alleen met meter. de CER, u heeft nog daarnaast nog 39 andere nou ja, functies. Dat, dat wordt wel een beetje overdreven hoor, eerlijk gezegd. Uh, daar wil ik ook best iets over zeggen. Maar eerst toch even dat, dat ene punt. Want uh, die invloed van de SER, is helemaal niet zo mysterieus. Dat kun je gewoon, ik zou bijna zeggen, uitrekenen. Uh, alle adviezen die wij uitbrengen... dat zijn, zeg maar, pakweg zo'n tien per jaar... Uh, die worden heel zorgvuldig gevolgd. En uh, er, er is ook een expliciete afspraak met elk kabinet... dat er uitgebreid op wordt gereageerd. En in die reactie zegt een kabinet gewoon ook wat hem wel of niet bevalt. Dus we kunnen precies nagaan wat ze overnemen en wat niet. En de vuistregel daar is dat van de unanieme adviezen... negen van de tien eigenlijk gewoon worden overgenomen door het kabinet. Welk kabinet er ook zit... Soms zijn het grote onderwerpen, soms zijn het kleine onderwerpen. Maar dat gebeurt eigenlijk keer op keer op keer. Nou, dan mag je dus wel zeggen dat je een invloedrijk adviesorgaan bent. En vindt u dat lekker? Ja, natuurlijk is dat lekker. Want je, maar is dat voor... lekker om gewoon lekker veel invloed te hebben? Maar natuurlijk. Uh, maar natuurlijk. Uh, ik bedoel, het is toch geen... Uh, ja, waar krijgen we nou? Het is niet gewoon een soort studie. Uh, hobby ja, u trekt of, al de touwtjes. Uh, je doet het omdat je iets wilt bereiken. Dat, ja. dat, is, dat motiveert ook werkgevers werknemers... die er ja. vele, vele uren in steken. Je doet het omdat je iets wilt bereiken. En als je iets bereikt, is dat bevredigend. En als je het keer op keer niet zou bereiken... dan ga je op een gegeven moment ook denken, waarom doe ik het eigenlijk? Maar, maar en, en, nu wordt u ook weer uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen... bij de Nederlandse Bank. Ja. Maar Dat is voor mij ook weer zo'n functie waar, waarbij ik dan denk... van ja, dan zit u daar, maar eigenlijk uh, de president-directeur, Klaas Knot, die, die beslist toch eigenlijk over de Nederlandse zeker, Bank? Wat zeker, is, uw zeker. Dan? Nou ja, Hoe... is de invloed daar dan? Dat is de invloed van de toezichthouder. Ja. Um, he, de toezichthouder op de toezichthouder in dit geval... Uh, althans voor een deel van zijn werk. Uh, en dat is denk ik uh, een invloed in de eerste plaats om uh, toe te zien dat de spelregels worden nageleefd. En die zijn rond de Nederlandse bank behoorlijk ingewikkeld. Uh, maar ook vooral uh, klankwoord te zijn, gesprekspartner te zijn, mee te kunnen denken met, zonder die verantwoordelijkheid van hem te willen afhalen. Uh, en dat is natuurlijk ook een plek en een manier om in ieder geval een stempel te kunnen zetten met de andere commissaris van de Nederlandse bank... Op, wat uiteindelijk de Nederlandse bank op zijn toch hele essentiële... en belangrijke plek doet. Absoluut. En er moet ja. wat veranderen bij de Nederlandse bank. Zeker. En er, en er is ook veel veranderd. En er zal ongetwijfeld nog meer veranderen. En deze nieuwe president heeft denk ik een hele eigen... Uh, en aantrekkelijke stijl van opereren ontwikkeld. En wat gaat uw toevoeging zijn bij de Nederlandse ik bank? Ik ga eerst eens goed uh, uh, luisteren naar wat hij van plan is. En ik ga dat leggen naar wat ik in ieder geval denk... dat de taak van de Nederlandse bank is. Met, en dat doe ik echt niet in mijn eentje. Dan heb ik ook hele goede en ervaren medecommissarissen voor. En dan zullen wij de directie van, van commentaar en van suggestie voorzien. Maar wat gaat u anders doen dan uw voorganger bij de Nederlandse bank... op die nou, voorzittersrol? van nou, raad van Nou, in alle eerlijkheid, daarvoor weet ik nog te weinig... wat die voorganger precies gedaan heeft. Ik ken hem wel dat, dat... heel goed. Hè. Fokkel van Duinen is iemand die uh, dat in ieder geval naar mijn waarneming... heel goed en consciëntieus gedaan heeft. Maar de toezichthouders uh, hoeven niet per se een zwaar zichtbaar stempel te zetten... op wat de bank doet. Dat is de taak van Klaas Knot en zijn directe collega's. Wij moeten wel beschikbaar zijn uh, om te bevorderen... Dat, dat wat hij doet inderdaad uh, doordacht is... en beantwoord aan de hoge eisen die aan de Nederlandse Bank worden gesteld. En die eisen zijn alleen maar hoger geworden... juist omdat we ons hebben gerealiseerd de afgelopen jaren... hoe ongelooflijk belangrijk die rol is... Uh, en hoe ongelooflijk lastig het is om die rol goed te spelen... onderdeel te zijn van Europa... en tezelfde tijd nog zoveel nationale bevoegdheden te hebben... Uh, zo'n beperkt geïntegreerd financieel systeem als in Europa... met alles wat er gebeurd is toch nog uh, zo opgesplitst naar nationale rollen... dat is een hele lastige mix. En uh, ik ben uh, heel dankbaar voor de kans daarbij te dragen... want ik heb zelf op heel veel momenten van een afstand kunnen zien... hoe wezenlijk die rol is. Dus maar ik zie er wel naar uit. U ziet ernaar uit, ja. Ja. maar volgens ja. mij gaat u ook best wel wat veranderen. Nou... Dat zullen we zien. Um, maar dat zou een beetje pretentieus zijn om dat nu al te zeggen. Um, nou, daar in... bent u toch ook voor neergezet door de heer, uh, onder meer de, heer de Jager. Nou, de, de heer De Jager, uh, de aandeelhouder, ja. dat is de aandeelhouder van de bank. Uh, de, en de enige uh, die uh, hoopt op een goed onafhankelijk toezicht dat de rol kan vervullen. Die ik zojuist beschreef. Um, en ik zit daar zeker niet uh, omdat hij op een of andere manier onvrede zou hebben... over het huidig functioneren van wie dan ook al daar. Want dan heeft hij alle reden en ruimte om dat rechtstreeks te melden. Um, maar ik vind het wel een, een mooie en interessante plek. En het is ook een hele leerzame plek. want het natuurlijk uh, bij uitstek een, een mogelijkheid biedt... om rechtstreeks te vernemen van de betrokkenen... wat er zich allemaal afspeelt in die ingewikkelde wereld... van het Nederlandse en, en Europese monetaire beleid. Dus ik zie daar, uh, ik, u hebt gelijk al gezegd, ik zie daar uh, enorm naar uit. Maar ik, ik doe het ook wel weer in passende bescheidenheid. Want u hebt ook volkomen gelijk als u zegt... je bent de toezichthouder, het echte werk gebeurt de president van de Nederlandse Bank en zijn directe collega's. En waarom vindt u die plek dan leuker dan een uitvoerende plek à la Klaas um, Nou, in eerste plaats, want ik de ene kan uh, aangeboden ben en de andere niet. Um, maar um, het is denk ik wel waar dat ik me heel uh, prettig voel... en ook op mijn gemak voel uh, als ik deze rol kan spelen... waarbij uiteindelijk toch ook de optelsom van allemaal relevante ervaringen rendeert. En uh, dat heb ik eigenlijk ook bij de Cer heel erg gemerkt. Ik, ik had natuurlijk uh, toch ook een voorgeschiedenis op allerlei plekken. Zowel in de, in de privésector, de private sector, als in de publieke sector. Ik heb ook heel lang bij de universiteit gewerkt. En bij de ING? Uh, ik heb bij ING gezeten, ik heb bij VNO, VNO-NCW gezeten. Dus, uh, als je dan en die zomaar functies, zijn uh, heel goed gedaan. Hele, hele uh, mooie en bijzondere kansen. Um, en je zou eigenlijk willen dat juist die combinatie overigens in Nederland... wat normaler zou worden dan die is. Want heel veel mensen zitten toch exclusief aan de ene... of exclusief aan de andere kant. Dus het is in die zin ook een voorrecht om aan beide kanten iets te mogen doen. Um, en als je dan uh, op enig moment... Aan het, toch een beetje aan het einde van je loopbaan... want dat, dat, dat, dat op een moment, hè, is dat, is dat, is dat uh, aangebroken. Als je dan eigenlijk uh, uh, op heel veel... Uh, momenten het gevoel hebt dat je kunt profiteren van de optelsom van die ervaringen... dat inderdaad dingen bij elkaar komen die je eerder hebt meegemaakt... die je herkent waar je wat mee kunt... Uh, ja, dan is dat een, een, een geweldige ervaring. En ik hoop natuurlijk dat dat nu de komende jaren nog een beetje zo kan blijven. Ik ga u op de voet volgen daar. Ja. U heeft ook een plaat meegenomen. En niet zomaar... ja. u, u, u doet mij daar veel plezier mee door een plaat uit te kiezen van de Beatles. Ja. En u niet zomaar de eerste, de beste plaat. Wij gaan luisteren naar de, toch een van de favoriete plaat van de heer Alexander Rinojkan. Ja. Help. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today never needed anybody's help in any way But now, oh, now these days are these gone and I'm gone. not so self-assured And now, now I find a mine and open up the doors En uh, ik weet dat John Lennon, toen hij zijn, uh, zijn oeuvre overzag, uh, zei van nou toen ik help schreef.. Uh, schreeuwde ik ook eigenlijk uh, om hulp. Want uh, ah, waren, ze waren toen op in, in de toppen van hun roem. Ja. Uh, de, de, de hype, de hysterie. Ja. Ze moesten ook stoppen met optreden omdat het niet meer ging. Omdat de, de meisjes harder gilden dan de, de versterkers aankonden. Ja. Hij zei, het was ook echt een schreeuw om hulp. Hmm. U draait deze plaat niet voor niks. Ik neem aan u schreeuwt ook om hulp. Nee zeg. Nee? Uh, wat een treurig beeld. Nee, <laughs> het is gewoon een fantastische herinnering. maar, nee, uh, maar, maar want, uh, die, die, maar, die, maar die schreeuwen... periode waar John Lennon uh, over heeft, uh, over spreekt, die herinner ik me natuurlijk heel goed. En wie niet Meegemaakt heeft. Mijn vrouw, mag ik wel verklappen, was een van degenen die in blokker toen de Beatles daar kwamen optreden. Dus meestal te gillen. Dus ik wil maar zeggen. Fantastisch. Ja, ja. Het is maar, ja maar. Maar. Maar. Ja. Maar heeft u wel eens momenten dat hij om hulp schreeuwt? Nou, niet zo dramatisch uh, als misschien John Lennon hier doet, maar er zijn natuurlijk momenten dat het echt moeilijk is en moeilijk gaat. Uh, in en rond een van de functies die ik heb. En dan heb je dan zit je wel om hulp verlegen. het enige twijfel. U komt altijd zo rustig en kalm oh. over. En ook uh, oh. uh, u bent hyper intelligent en goed belezen. Oh. En u komt goed uit uw woorden. Maar heeft u ook wel eens momenten dat u zelf ook niet meer weet van nou, hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik hier uitkomen? Nou, het andere is natuurlijk ja. Uh, soms is het echt lastig op een van die plekken waar ik dan uh, serieuze verantwoordelijkheden draag. Um, en dan. Uh, nou ja, dan heb je af en toe uh, toch in ieder geval behoefte aan een, aan een klein groepje mensen... om eens even indringend mee te brainstormen. Kijk, hoe, hoe komen we hier nu verder mee? Um, ik heb bijvoorbeeld uh, dat voor het eerst meegemaakt. Uh, en dat was ook voor mij in allerlei opzichten een heel belangrijk moment. Uh, toen ik uh, net bij de universiteit in Rotterdam begonnen was... als lid van het universiteitsbestuur, dus als rector van de universiteit. Uh, en ineens, toch voor mij geheel onverwacht, kwam uh, minister Deetman, Wim Deetman minister van Onderwijs, in de jaren 80 met een enorm bezuinigingsplan. En dat zou voor Rotterdam echt een groot drama hebben opgeleverd. Het is een hele bijzondere universiteit nog steeds. Een incomplete universiteit. Zonder beta-faculteit. Zonder heel veel alfa-vakken. Dus eigenlijk een hele kleine collectie faculteiten. En die dreigde nog weer eens een keer... drie van de studierichtingen te verliezen. En dat zou denk ik een... nou, doodsklap wil ik niet zeggen... maar het zou toch een enorme klap geweest zijn. En ik weet nog heel goed hoe we enorm we allemaal schrokken. en hoe vast besloten we, overigens, ook direct waren. om hè, ons naar beste vermogen daartegen te verzetten en te verweren. En nou, dat is achteraf heel goed gelukt. Eh, want uiteindelijk heeft Rotterdam er eh, weliswaar één studierichting door verloren. maar ook een nieuwe erbij gekregen. Dus de schade was heel beperkt. Eh, ik ben je achteraf blij, maar dat weet je natuurlijk niet als je begint. Dus uh, toen heb ik een paar nachten heel slecht van geslapen. En uh, dat, ja. is, dat, dat was in de jaren tachtig. Ja. Uh, gebeuren die, die nachten nog? Want uh, u heeft uh, vele uh, functies. En uh, heeft u ook wel echt, uh, volgens mij, als je dan zoveel bestuurt, uh, dan kom je ook je frustraties, volgens mij. Snel je komt tegen. Soms. Uh, je komt eigenlijk, uh, als je maar lang genoeg uh, ergens zit, kom je altijd wel ergens in een moeilijk moment. Uh, en ik heb ook bij SER moeilijke momenten meegemaakt, die hele. Onderhandelingen die wij voerden die uiteindelijk niks hebben opgeleverd rond de AOW, die enorme explosie waarvan alles er nog wat misging. Uh, nou ja, daar slaap je toch ook een paar nachten van behoorlijk slecht van. Uh, bij Het concertgebouw is het ook wel eens moeilijk. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, op wonderlijke wijze het gered bijna 125 jaar zonder enige rijkssubsidie, Subsidie van de gemeente Amsterdam. Voor, vooral voor ons educatieprogramma. Dat wel, maar geen subsidie van de Rijksoverheid. Dus het is helemaal afhankelijk van wat particulieren willen doen, bedrijven, burgers, mensen die kaartjes kopen, mensen die ons een handje helpen. Maar nou ja, je ziet af en toe hoe kwetsbaar zo'n formule is. Dan hoeft maar dit te gebeuren. Of het concertgebouw komt ook in de rode cijfers. En als dat een paar jaar achter elkaar gebeurt, dan zijn we plotseling in, in diepe, diepe moeilijkheden. Nou goed, uiteindelijk. Uh, je, er gebeurt wat, je krijgt dan toch plotseling weer nieuwe steun. Met name dan toch ook weer nieuwe sponsors. Maar het is elke keer weer gezegd. En, en is het ook uh, de afgelopen jaren moeilijk geweest? Omdat het bij de SER, uh, ja, de, de, de adviezen werden niet altijd maar opgevraagd door het kabinet Rutte. Het concertgebouw is natuurlijk een uh, linkse hobby. Links Waren de afgelopen uh, jaren extra frustrerend? Um, op onderdelen wel. Ja, want het zijn precies die twee voorbeelden die, die, die u noemt. En in beide gevallen, dat is dan nog een overeenkomst tussen die twee voorbeelden... heb je het idee dat er een schitterende traditie is... waar ook, mag ik wel zeggen, vanuit de hele wereld met bewondering naar gekeken wordt. Dat geldt zowel voor de arbeidsverhouding in Nederland... als voor dat prachtige concertgebouw... wat vanuit de hele wereld gezien wordt als de mooiste concertzaal die er ongeveer is. Nou ja, dan denk je toch bij jezelf, ik ga toch niet meemaken dat in die paar jaar dat ik hier nou rondloop... die mooie tradities en een flinke klap of misschien wel een fatale klap oplopen. Dat kan toch niet waar? Zijn? Nou, ik denk ook niet dat ik het meemaak, maar soms... Omdat je het u even... stopt. Ja, ja. Omdat Omdat de hele u zegt, laat het zinkend schip dan? Nou, nee, nee, nee. Dat schip kan we echt wel een stootje hebben. Dat geloof ik absoluut. Maar nogmaals, je realiseert je hoe kwetsbaar grote tradities zijn. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Het simpele feit dat iets al heel lang bestaat... is geen enkele garantie dat het blijft bestaan... Uh, nou kun je hè, een concertgebouw eigenlijk alleen maar heel goed op orde houden. En je best doen dat uh, iedereen uit te leggen. Je kunt aan zo'n overleg economie nog heel veel veranderen. Dat is ook gebeurd. Hè. Die agenda is lang niet meer wat die was. De werkwijze is niet meer wat die was. De partijen zijn zich heel anders gaan opstellen. Hebben zichzelf ook weer anders georganiseerd. Uh, en dat is ook goed. Uh, en die druk moet er vooral ook op blijven. Maar tegelijkertijd hoop je dat dat toch ook uh, bewaard kan blijven. Wat zo geweldig voor Nederland gewerkt heeft in het verleden. Um, maakt u zich dan zorgen over wat er ook bijvoorbeeld gebeurt bij de FNV? Die totaal aan uh, handiggele... Nou ja, de FNV heeft een ook een geweldige voorgeschiedenis. Ja, die is nog veel ouder dan de naam FNV zelf. Die, ja, dit is echt uh, de, de logische opvolger, de erfopvolger van de Nederlandse vakbeweging... zoals die in de vorige eeuw tot stand kwam. Uh, mijn grootmoeder aan uh, de Nederlandse kant, dus de, de, de moeder van mijn vader was daar nog nou, nauw bij betrokken. In ieder geval was, zat daar dichtbij. De, de, de eerste vakbond in Nederland was de Diamantwerkersbond. Uh, mijn Nederlandse grootmoeder kwam uit Diamantwerkerskringen. Die heeft me ook prachtige verhalen verteld... over wat daar allemaal gebeurde. Henri Polak, een magische naam. De oprichter van die Diamantwerkersbond die heeft hij heel goed gekend. En, en, uh, ja, dat was natuurlijk een buitengewoon visionaire en inspirerende man. Nou, die hele traditie met alles wat daarna gebeurd is... Die slaat nu neer bij de FNV. Een enorme organisatie. Er zitten 1,3 miljoen leden. Op zich een van de grote organisaties van Nederland. Altijd al ingewikkeld geweest. Qua bestuursstructuur. Heel lastig om zo'n... diverse achterban op, op één lijn te krijgen. Het is eigenlijk toch altijd... heel goed gelukt. We hebben echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... reden om heel trots te zijn... op de Nederlandse vakbeweging. Of wat die bereikt heeft. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Het is internationaal gezien een vakbeweging met een voorbeeldig track record... nooit protectionistisch geweest, altijd oog gehad voor verandering en vernieuwing. Ja, dat moet wel zo blijven. En soms is dan een herbezinning, een grote herbezinning, onvermijdelijk. Dat en, is niet zorgen dat weer, en, en zorgen zich, dat de jongeren zich ernaar kennen. Betrokken gaan voelen ja, bij de FNV. Ja, dat is een grote opgave. Nou, ik, ik hoop, ik hoop, ik hoop dat dat gaat lukken, hetzelfde Nederland... Heel belangrijk zijn dat het lukt. U hoopt het, maar ja. gaat het ook lukken? Ja, je, weet, je, weet het, ja, je weet niet wat er precies gaat gebeuren. Ze zijn nu in een ingewikkeld veranderingsproces. Nou, Jetta Kleins, maar als iemand dat, zou ik zeggen, een goed vervolg kan geven, dan is zij het wel. Ik ben met iedereen heel nieuwsgierig naar waar ze precies mee gaat komen. 1 mei, binnenkort. Um, en ik hoop vurig dat dat voor de FNV een positief vervolg krijgt. Nou, we hebben nog één minuut op deze late avond. Uh, we gaan verkiezingstijden tegemoet, 12 september, allemaal aan de stembus. Uh, dan mag u nog een halve minuut uitleggen wat u het komende kabinet wenst. Ik wens het komend kabinet vooral het vermogen toe om Nederland te inspireren. Nederland met succes aan te spreken op wat ons te doen staat de komende jaren. Die zullen lastiger zijn dan we een tijdje geleden voorzagen... maar ook kansrijker dan menen geen vermoed. We hebben in Nederland ongelooflijk veel kwaliteit in huis... Als we die bundelen en gebundeld aanbieden aan de rest van de wereld... dan staan ons ook hele goede jaren te wachten. Mogen ze u vragen ze voor het kabinet? vragen. En zegt u dan ja? Dat zeg ik niet van te horen. Maar er is een kans. Ik uh, wil heel graag bijdragen aan wat Nederland uh, moet doen de komende jaren. En uh, wat mij betreft uh, hoop ik daar allerlei kansen toe te houden. Nou, ik uh, zie u graag terug als minister, maar ik wacht het rustig af. In ieder geval dank voor dit mooie gesprek op de late zaterdagnacht. En ik wens u alvast een uh, fijne Koninginnedag. Dit was uh, de overnachting met niemand minder dan de heer uh, Alexander Rinojkamp. Zometeen lust met Zaraida. Mm-hmm. <laughs>